Profetische woord is heel belangrijk en daar gaat deze derde aflevering van de serie Eindtijd en profetie over. Jan van Bannenveld heel hartelijk welkom. Profetische woord. Ja. We hebben het al een paar keer genoemd in deze serie en ook in de vorige series natuurlijk. Hoe belangrijk is het profetische woord? Ja, bijna alles in de Bijbel is profetie. Ja. Niet alleen die 16 boeken van de profeten. Van Jezaja tot en met Malachi. Maar uh, ook in de psalmen zit vol profetie. Mozes spreekt profetieën mm -hmm. uit. Uh, uh, we lazen een van de vorige afleveringen iets uit Genesis. En, en, en uit Genesis hebben ja. we dat gehad. Ja. En, en ook de geschiedenis van uh, uh, mensen uit de Bijbel. Uh, het offer van Isaac. Ja. Uh, dat, dat een beeld is van het offer van de heer Jezus. Ja. En het leven van Jozef. En alles, alles is profetie. Ja. Dat is heel, heel belangrijk dat we dat goed zien. En ook is het zeer opvallend... dat in het zogenaamde Nieuwe Testament... ik zeg liever het Tweede Testament... Mm -hmm. want het Oude Testament is niet voorbij... want er moet nog ontzettend veel vervuld worden natuurlijk. Ja. Ja. Nee? Maar ook in het Nieuwe Testament... baseert ieder uh, uh, schrijver baseert zich op de profetieën. De heer Jezus haalt die profetieën, haalt aan, profetieën en aan. Paulus ja. die begint zijn Romeinenbrief... Uh, gegrond op de profeten, zegt hij... Ja. En de Romeinen 3, vers 21, die beroemde tekst is dat thans is buiten de wet om gerechtigheid van God ja. openbaar geworden. Dat voorzegd is door de profeten en door de Torah. Ja. Alles is profetie. Petrus zegt er ook van, in de tweede Petrusbrief. Dit moeten jullie vooral weten. oh wacht even. Eerst gaan eerst vers 9. 19. En wij achten het profetische woord des te vaster. Ja. Belangrijk dat profetische woord. Ja. En jullie doen er goed aan daar goed op te letten. Daar acht op te geven. Als op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Dus we leven in een aardig duistere plaats. Ja. En het wordt aardig donker in en dit de, land. En de profetie geeft licht. En de profetie geeft licht. Mm -hmm. en totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Ja. De morgenster opgaat, is dat de heer Jezus komt. Ja. Maar ook het licht van God opgaat. Dat is... Nou ja, of, of dat... Uh, wat is nou heel apart dat het hier staat. Dat het licht opgaat in uw harten. Ja, ja. Uh, iedereen die opnieuw geboren wordt, daar gaat het licht aan. Dan gaat het licht aan. Dat is de, de eerste stap natuurlijk ook. Dus maar zo... ook, ook in het kader van de eindtijd. Als de heer Jezus zegt... Als Gij deze dingen ziet gebeuren... Als ze beginnen te gebeuren... Heft uw hoofden op... Ja. Staat er dan in de eindtijd reden, want uw verlossing komt eraan. Even, nog, even in blijven haken op deze tekst, Jan. Ja, tuurlijk. Want er zijn natuurlijk uh, misschien kijkers die zeggen... ja, opnieuw geboren worden, maar, maar wat betekent dat dan dat het licht aangaat? Wat, wat bedoelen jullie daarmee? Oh, dat is interessant, ja. Ja, uh, nee, op, maar voor, uh, ons weg... is het, voor ons is dat allemaal duidelijk, maar... Ja, dan word je een ander mens. Dan word je een, een nieuw, nieuwe schepping, zegt de Bijbel. Ja. Uh, dan maakt de Heere God door de Heilige Geest alles nieuw. Kijk, er zijn twee dingen aan die wedergeboorte. Ja. De eerste stap is dat een mens zegt, ik wil God dienen. Ja. Ik wil mij bekeren, een ouderwets woord. Ja. Ik wil de Heer Jezus volgen. Er zijn een heleboel uitdrukkingen mm -hmm. voor natuurlijk. Uh, maar een mens die God zoekt zal hem ook vinden. En zodra een mens de stap naar God doet... en eerbiedig zegt, ik wil God gaan dienen. Ja. Uh, ik wil van mijn zonde af, ik wil van mijn schuld af, dat is ook een aspect daarvan. Mm -hmm. Op dat moment gaat Gods heilige geest in je hart aan het werk en maakt een nieuw mens van je. Dat betekent dus dat je de dingen anders gaat zien, anders gaat horen, anders begrijpen? Dat, dat is het eerste. Nee, het tweede is dat hij je, je hart schoonmaakt van allerlei schuld en smerigheden mm -hmm. en zonden. Ja. Dat is het eerste. Want het bloed van de heer Jezus... reinigt een mens van alle ongerechtigheid. Ja. Dat is het eerste. En ten tweede, je gaat de dingen zien. Je gaat de dingen van de eindtijd zien. Je gaat de dingen van Israël zien. Dat is... Je gaat het met geestelijke ogen bekijken. Je gaat dat met bijbelse ogen bekijken. Bijbelse ja. ogen. Bijbels, schuine streep, geestelijke ogen bekijken. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. Dat kan niet als je niet opnieuw geboren bent. Dan, zie je, dan kun je het wel lezen, maar... Ja, ja. ik weet het niet... Hm. Er zijn ook mensen, er is een, een Palestijn, die heet Wali Shubat. En die man die was een felle terrorist. Uh, zijn liefste werk wat hij deed was Joden vermoorden. Mm -hmm. En toen kreeg hij de Bijbel in zijn hand. En hij las de profetische woorden. En hij denkt, "Verdraait, dat komt allemaal uit. Ja. En zo kwam hij tot de kering. Ja. Dat is de andere kant, ja. zo kan het ook ja. gaan. Ja, precies. En, en de, er zijn islamieten geweest, maar ook communisten geweest... Die denken, nou, dat, ik ga die Bijbel eens even lezen. Dan ja. kan ik ze beter weer leggen. En het woord greep hen. Ja. Niet, dat is de andere kant. En ze zeiden, Heere God, u hebt toch gelijk. En Heere God, die ja. antwoorden verheugt door de wedergeboorte in de harten van de mensen. En de, waardoor ze nog meer gingen begrijpen. En waar en ze dus alles gingen begrijpen, gingen als, je, als je ervoor open staat, tenminste. Ja. En dat is het, ook het belang van het profetische woord. Ja. Het, het woord in het woord is leven, ja. zegt de heer Jezus zelf in de eerste Johannes. In het woord was leven en het leven was het licht der mensen. Ja. Dus, en als je dat uh, hebt ontvangen, dan kun je ook zien dat als je het Oude Testament... of het Eerste Testament, zou jij misschien zeggen, uh, gaat lezen... dan zie je dus ook inderdaad dingen terugkomen in het Tweede Testament. Nou, maar dan zie je ook de profetische vervulling. Ja. En vaak op mijn seminars die ik vroeger veel had kwamen de mensen op me af en die zeiden, ja, maar meneer, u praat er wel over, maar ik, ik, ik kreeg van mijn wedergeboorte af liefde voor het Joodse volk en voor ja. Israël. Mm -hmm. Ja, dat is ook logisch, want die komt er in je leven, de koning der Joden. Ja. En, maar waarom verdooft dat in de meeste ker kerken? Ja, waarom waarom dooft dat uit? Ja, waarom is dat? Dat is heel je, simpel. Om... Het vuur, dat blijft niet branden als er geen hout op gegooid wordt. Uh -huh. Duidelijk, ja. probeer maar met je open haard. Als er geen dan, dan gaat het uit. Ja. Nee, als er niet over gepredikt wordt, als de Bijbel niet het... onderwezen wordt en het Eerste mm -hmm. en het Tweede Testament en het verband tussen het Eerste en het Tweede Testament, de doorgaande lijn van God met Israël zijn volk, mm -hmm. de verlossing van de wereld waar het om gaat, als dat niet onderwezen wordt, dan gaat dat vanzelf uit, ja. dat vuur. Ja. En dan krijg je uiteindelijk, eindigt dat in ja, een anti-Israël houding, een anti-Joodse houding. Mm. Want waar een hiëat is in het leven van de mensen... een vacuüm wordt altijd opgevuld. Zeker. En een geestelijk vacuüm wordt door de duivel opgevuld. Ja, dat, die plaatst er wat anders voor in de plaats. En die plaatst er hele lelijke dingen voor in de plaats. Ja, ja, ja dat is duidelijk. Ja. Um, ik heb die vraag in een eerdere aflevering ook al gesteld... en toen moest ik het nog bewaren. Ik weet niet of je er nu al aan toe bent. Maar hoe zit dat met de joden zelf? Over het profetische woord. Ja... Misschien de volgende uitzending, maar ik wil er toch wel, wel iets over zeggen. Uh, dat ten eerste, de profetieën zeggen overduidelijk... dat God aan Israël een geest van diepe slaap heeft gegeven. Dat zegt Paulus en dat staat in Jezaja. En dat God Jezaja opdracht heeft gegeven, in Jezaja 6 staat dat... om zo te prediken... Dat ze ogen hadden en het niet zouden zien en oren en het niet zouden horen. Hmm. De heer Jezus predikte expres in gelijkenissen op dat ze ogen hadden en het niet zouden zien. De wonderen zagen ze, maar ze zagen het verder niet. En oren om te horen, maar het niet zouden horen. Ik vond dat zo moeilijk. Ja. ja dat is moeilijk. Ja. En, en, en, Want, wat, en is Johannes, functie, wat is daar de functie van ja, ja, zouden jo misschien mensen zeggen ja, en nog eentje ja. en dan kom ik op je vraag ja. terug ik vergeet het niet hoor okay. eh, Johannes die zei hierom konden zij niet geloven nou ja. wat zeuren we dan over die ongelovige joden ze konden niet geloven ja. omdat Jezaja gezegd heeft ze hebben ogen en zien het niet en oren en horen het niet ja. en Jezaja zegt in Jezaja 43 waar de terugkeer van het Joodse volk wordt voorzegd. Mm -hmm. Niet uit de Babylonische ballingschap, maar uit het noorden, het oosten, ja, het westen, ja. wat het Wat Rusland, nu gebeurt. Wat nu gebeurt. Hij ja. zegt, doet het volk uitgaan, laat ze terugkomen. Dat ogen heeft en toch blind is en oren heeft en toch doof is. Maar de hele wereld moet het horen, want we hebben een van de ja, eerste afleveringen waarom gezegd. Waarom dan? Israël ja. niet. Ja. Waarom we dan? moeten het evangelie verkondigen aan alle volken. Ja, ja, ja. Ja, Israël, zou dat, dat gaat ook gebeuren op een gegeven moment. Waarom, zegt Paulus, dat geheimen is... dit goddelijke geheim in Romeinen 11... een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen? Waarom? Gedeeltelijk. Ja, waarom die gedeeltelijke verharding? Gedeeltelijk in de tijd. Mm -hmm. Want uiteindelijk zal gans Israël behouden worden. En in een volgend vers staat, in vers 32... God heeft hen alle onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. Mm -hmm. Dus God maakt het uiteindelijk allemaal eerlijk goed. Want God is een rechtvaardige God. Nee? Maar waarom? En gedeeltelijk dus in de tijd. Gedeeltelijk in aantal. Want er zijn altijd Messiaanse joden en Messiaanse kerken geweest ja. in Israël. En ten derde ook gedeeltelijk in de waarheid. Ja. Want Romeinen 3 vers 2, daar staat. Hun zijn de woorden van God toevertrouwd. Ja. Er staat, Paulus die zegt niet. Hun waren de woorden van God toevertrouwd. Als Paulus een aanhanger was geweest van de, de, de, de, de uh, vervangingstheologie. Hè, dat de, plaats van de, de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen. Mm -hmm. Dan had hij gezegd. Hun waren de woorden Gods toevertrouwd. Nee, maar hij zegt hun zijn. Ja. Tot op de dag van heden. Het enige wat Israël nog niet toevertrouwd is, is dat ze zien dat de gekruisigde Yeshua, Messias, dat hij de komende koning is, dat hij de verlosser is. Maar dat blijft... Waarom? Goeie vraag. Oh, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ga maar af. Dat, ja. dat staat, zegt Paulus hier ook al. Dat zegt hier: zij zijn. Naar het evangelie, vijanden om uwentwil. Ja, ja. Weer ter willen van de volken, ter willen van de heidenen. Dienstknecht de moet leiden. Ja, weer Ten... moet Israël wachten ja. totdat Gods plannen met de heidenen. Maar dat om uwentwil heeft nog een betekenis: Door uw schuld. Ja. Joden die zeggen dan, de rabbijnen zeggen dat ook wel wat jullie christenen gedaan hebben, jullie hebben van het kruis... hebben je omgekeerd en er een zwaard van gemaakt mm -hmm. om ons mee te doden. En ja. dat is zo'n verschrikkelijke waarheid. Ja. Niet dat wij de liefde van de heer Jezus voor zijn eigen volk... verduisterd hebben door mm -hmm. nog vragen. steeds die antisemitische houding... Mm -hmm. van verschrikkelijk veel groepen en kerken. De onverschillige houding van de kerken in deze tijd... waar weer gedreigd wordt met een holocaust. Ja. En dat komt ook voor een groot gedeelte omdat men geen acht slaat op het profetische woord. Zoals Petrus dat al gezegd mm -hmm. heeft. Dat men niet let op de profetische woorden ja. die God al gezegd heeft. Jezus zelf die zegt, let op de tekenen der tijden. Want het is gevaarlijk om er niet op te letten. Er een ja. tekst op de Ik, voor, voor je erop doorgaat, nog even een vraag daarover. Ja? Um, want uh, je had het over een gedeeltelijke uh, versluiering. Ja. Um, waarom gedeeltelijk? Waarom de een wel en de ander niet? Nee, in aantal, ja. Omdat, en Paulus maakt dat in Romeinen 9 duidelijk, omdat er altijd een rest in Israël over moet blijven. Ja. God werkt altijd met resten. Dat was in het oude ook zo. Zegt, dat zegt God ja. tegen, tegen Elia, die ja. aan het klagen is. Er is nog een rest. Uh, er is uh, uh, niemand meer, alleen ik. Alleen ik, ja. zegt Elia, klagelijk. Ja. En de Heere God ja. zegt, uh, even niet zeuren Elia, er zijn er nog 7000 overgebleven. Ja, precies. En Isaiah zegt, Wat is God, de functie daarvan, van een rest? Uh, de rest is het zout in... De samenleving in Israël, in een kerk... In Nederland? In Nederland misschien nog, ja. Is de rest waardoor God nog zijn oordeel kan tegenhouden. Als de rest zijn werk doet? Ja, als de rest zijn werk doet, ja. ja. Als, het is opwekking of oordeel. Ja. Nee? Neem nou een, andere, een tegenvoorbeeld. Sodom en Gomorrah. Ja. Als daar een rest geweest was van minimaal tien mensen... Ja. Dan waren Sodom en Gomorrah niet verwoest. Dat had God zelf tegen Abraham gezegd. Klopt. Ja. Snap je? Daarom is die rest zo verschrikkelijk belangrijk. En daarom is er in Israël ook nog een rest. En dat zijn niet alleen de Messiaanse Joden. Maar dat zijn ook de laat ik zeggen, de orthodoxe, de gewone Joodse Joden. Ja. Die, die, die van harte de God aanroepen. Maar zij, hebben die dan wel een verblinding of hebben die geen verblinding? Wat de Messias, wat de heer Jezus betreft, ja. Wat de profetie betreft. Ja, wat de... Wat, wat, wat het Messias zijn van de heer Jezus betreft, ja. ja. Zij zijn, laat ik het zo zeggen... Zij zijn slapende... Want God heeft hen een geest van diepe slaap gegeven... Ja. Langs Golgotha heen gegaan. Ja, maar als het gaat om de tempel... Dan zijn ze weer uh, niet verblind... Want ze zijn druk bezig met die tempel. Ja, nou, Maar de tempel is de heer Jezus niet. Nee, dat is duidelijk. Maar het, ik bedoel, uh, het, gaat, het gaat om die tempel... Ja. Maar dat wordt, he, dat wordt de tempel van de heer van de tempel... Dus je kunt zeggen van, dus eigenlijk over alles wat ze al wisten, over tempelzaken en zo. Daar is geen verblinding over, over profetieën, want dat snappen ze dat het allemaal weer terug moet komen. Ja, behalve dan natuurlijk over de, de offeranden die er waren. Ja. En de offeranden die allemaal slaan, de hele offerdienst, op het offer op Golgotha. Ja. Een duidelijke zaak. Ja, maar uh, dat is wel gestopt. Ja, maar ik denk dat het weer komt. Waarom? In, in Ezekiel, omdat het in de Bijbel staat. Ja, dat is duidelijk. Maar waarom zou dat nodig zijn? Want het offer is volbracht. Ja, dat zeggen ze altijd. <laughs> Sorry hoor. <laughs> maar kijk, waarom vieren wij avondmaal? Ja. Als herinnering van wat de Heer Jezus gedaan hm. heeft. Het, het, het brood en de wijn, zijn bloed. Nee? Waarom zou er geen offer gebracht worden als herinnering van wat de Heer gedaan heeft? Oké, okay, ja, maar dan is het een duidelijke andere insteek. Dan is het een duidelijke andere invulling. Invulling, ja, ja. maar daar zijn waarschijnlijk ja. de joden die... die bezig zijn... met de voorbereiding van de tempel niet meer bezig, met ja. een andere invulling. Nee, maar... Want die willen gewoon het oude, uh, zeg maar, maar ook oude die... wijn uh, in nieuwe zakken doen. Die, die, die, die offers, die brengen ook geen verzoening. Want de verzoening moet altijd van God komen door mm. beleidenis... Ja. En dat is Jom Kippur natuurlijk heel duidelijk. Ja. Kijk, ik zeg het nog eens. Israël is slapende voorbij Golgotha gegaan. Ja. Zij konden het niet zien. Zij leven dus nog steeds in het zogenaamde oude eerste verbond. Mm. Onder de termen van het eerste verbond. Mm -hmm. en, en, en pas als dat grote moment komt... Dat, Dat de ze ja. Ja. En, en dan zal gans Israël tot... Ja, voordat het moment komt, uh, Jan, hebben we ook uh, nog valse profet, profeten, valse messiassen, uh, de waakzaamheid ja, daarvoor. Ja, dit is ook zo'n zo verschrikkelijk tragisch punt. Ja. Uh, ik zelf ben ook geneigd om te zeggen, ach, ik, ik, ik ken de Bijbel een beetje niet zo goed hoor, maar ik ken de Bijbel een beetje... Uh, ik trap er niet in, ja. snap je? Ja. En dat denken veel kijkers ook. Maar de heer Jezus zelf, die zegt in Matthäus 24... Die zegt dus hier, in vers 5 al... Zie toe dat niemand u verleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen... Ik ben de Messias. En zij zullen velen verleiden. Als we dan over velen hebben, waar denken we dan aan? Velen? Ja, maar ja. kun je namen noemen? Kun jij, uh... Of oh, uh, voorbeelden noemen. Oh, jij hebt andere velen op het oog als ik. Ja, ja. Ik heb die velen die verleiden. <laughs> jij hebt de velen die verleiden. Ja. ja. De eerste, de grote verleider wordt de Antichrist met zijn Rijk. En die zal net zo optreden, zal er misschien een volgende keer over horen als Hitler. En dat trapte ook bijna iedereen in. Mm -hmm. En uh, er zullen ook velen. Gaan nu al samen met de islam. Die zeggen, de godheid van de islam is eigenlijk dezelfde god die wij aanbidden. Ja. Nou, dat is natuurlijk... Ik vind dat blasfemisch. Ik ja. vind dat godslastelijke zulke ja. dingen. Want het is helemaal niet hetzelfde. En zo zullen er veel dingen komen die ons afleiden van de gewone, normale Bijbelse ja. waarheden. Als het gaat om zeg maar die valse profeten... Ja, dan hebben we wel te maken met uh, dingen die net lijken alsof ja, ja. Of het zo voorbeeld. is. Een ja, voorbeeld. Een paar jaar geleden moest ik ergens spreken. Ik zeg niet waar. In de afloop komt er een broeder naar me toe. En die zegt, uh, broeder van Barneveld, kent u die en die naam? Ik zeg, hoezo? Nou, zegt hij, ik ben nogal onder de indruk. En ik heb uh, van plan om al zijn boeken te gaan kopen. Ik zeg, ik heb maar één woord. Of één zinnetje. Valse profeet. En het was iemand op het internet die, die profiteerde van zichzelf dat hij de grote profeet was. Dat hij Elia was die komen zou. En ze lopen er duizenden Elia's rond hier op ja. deze wereld. Ja. En dat, dat bijvoorbeeld. Mm -hmm. En die leiden uiteindelijk iemand van de Heer Jezus af. Ja. Hoe gaat maar dat? Maar gebruik, ze gebruiken wel vaak de naam van de Heer Jezus. Natuurlijk. Maar alleen maar om te willen van hun eigen naam. Mm. Dat moet je oppakken. Kijk, iemand die werkelijk het evangelie brengt, zoekt zijn eigen eer niet. En ja. Jezus, ik zoek mijn eigen eer niet, ik zoek de eer van mijn vader ja. niet. En, en dat is het. Het gaat alleen maar om de heer Jezus. Hij is heer. Hij is de verlosser. Solideo gloria. Amen. Ja. Ja, en, en, en, en dat moeten we vast blijven houden. Wie zijn wij gewone knechtjes, slaven, die alleen maar proberen te doen wat de heer ja. van ons vraagt. Ja. Maar het is voor veel mensen misschien heel lastig om te herkennen. Tuurlijk, maar daar is het woord voor. Ja. En alles wat hier uh, in de christenheid de heer Jezus niet centraal stelt... kun je vergeten. Oké, okay, even terug naar, naar de joden in Israël. Um, als die, uh, zeg maar die uh, antichrist gaat komen... Zeg maar de, de sterke man, de grote leider... hoeveel risico is dat uh, dat hele volk uh, dat gaat zien als de Messias? Uh, dat de risico loopt Israël zelfs. Ja, ja dat bedoel ik. Want uh, hij zal... Laat ik het dan toch maar vertellen. Hij zal net zo optreden als uh, Hitler. Ja. Duitsland was in het begin van de dertige jaren... in een volkomen vernietigde toestand. Je, je, je moest, had een, een, een kruiwagen vol marken nodig om een, uh, een brood te kopen. Ja. En die kruiwagen lieten ze gewoon staan. Maar ze waren wel bang. Niet dat die marken gestolen werden, maar de kruiwagen. <lacht> ja, maar het, het, het, het, het, dat is een flauwe ja, grap ja, natuurlijk. Ja. Maar het, het was... Politiek was het niks meer. En toen kwam Hitler. Ja. En die heeft de economie erbovenop geholpen. Mm -hmm. Door zijn politiek. Ja. Die heeft uh, de Duitsland zijn waardigheid weergegeven. Mm -hmm. He, die werd machtig. En iedereen liep achter, Hiesel, uh, achter hem aan. Ja. En langzaam maar zeker in die dertiger jaren... werd het kruis van de heer Jezus vervangen door het hakenkruis... in, in, in, in de Duitse, uh, voornamelijk Lutherse kerken. Er waren maar een paar kerken... En een paar gelovigen, zoals Bonhoeffer ja. en Niemüller... Ja. en nog meer van die grote mannen ja. die Hitler weer stonden. En ja, Bonhoeffer is dan ook doodgeschoten. Ja. Niemüller is nog ontkomen. Ja. En, maar, maar dat zal weer gebeuren. Hmm. De toestand in Europa zal steeds erger worden. Mm -hmm. Kijk, waarom, uh, waarom is die recessie hier, die zal nog erger worden... om steeds meer macht naar Brussel te trekken? Ja. Ik heb wel eens gezegd we moeten maken als de hazenwind om die Europese Unie uit te komen. Ja, op, op naar Israël. De, uh, <lacht> <lacht> was dat maar mogelijk. Ja, ja. Nee hoor, we hebben een andere toekomst ja. voorlopig. Mm -hmm. Maar uh, ten eerste, wij zitten altijd met uh, de verspillende landen, om ja. het zo eens netjes te zeggen. Mm -hmm. En daar kunnen wij voor betalen. Ten tweede. De Europese Unie krijgt steeds meer het karakter van een totalitaire staat. Mm -hmm. En dat is precies wat uh, de antichrist wil. Ja, dus de voorbereidingen zijn in Duidelijk aan de gang. Ja. En ten derde, de top van de Europese Unie... en de Europese Unie is zo anti israël ik weet niet wat. Ja. Wij zijn het die de terroristen betalen. Mm -hmm. Wij zijn het die bijvoorbeeld de gevangenen... terroristen die Isra in de Israëlische gevangenis zitten betalen. Ja. Want die krijgen een loon, die krijgen salaris... Van Mahmoud Abbas, van de fondsen die hij van Amerika, maar vooral van de Europese Unie krijgt. Wij zijn dus mede verantwoordelijk voor die terreur en dat, dat maakt me zo bang. Nou ja, dat is wel heel, heel triest ook om, uh, om, om te ontdekken dat Europa daar zo'n belangrijke rol in speelt. Ja, en steeds belangrijker. Ja, ja. En, en steeds meer zien we die band tussen uh, de islam ja. en de Europese Unie. Ja. Maar uh, wat ik net uh, vroeg. Uh, Gaat het Joodse volk massaal achter die uh, antichristen aanlopen? Niet, absoluut niet massaal. Dat leert de profeet Daniel ook wel. Mm -hmm. Er zijn ook altijd getrouwen die daar uh, afkeer van hebben. Ja, de rest. Dat is weer die rest, ja. ja. Dat is heel duidelijk. En, uh, en die getrouwen, die zullen, zegt Daniel, in die tijd kleine hulp krijgen. Ja, precies. Uh, ja. Kleine hulp. Het mm. staat... Toch, wanneer zij struikelen, zullen zij kleine hulp vinden. En dat zijn wij. Ja. Kleine hulp die okay. voor Israël bidden. Ja. Kleine hulp die achter Israël staat. En die zal blijken grote hulp te zijn. Ja, Want de zijn... machtigste wapens die wij hebben is gebed. Amen. Ja. En, en, en door ons gebed zal die tijd van de antichrist die komt kunnen verkort worden. Ja. Natuurlijk dus... Ik hoorde al kennis zeggen, dat zal toch zeven jaar zijn? <laughs> ja, Natuurlijk, ja, dat, dat is ook zo. Nou, daar moeten we uh, uitweiden in de volgende aflevering. want uh, van de, tijd. De, de tijd gaat nu heel snel. Ja. Even de laatste oproep die we zeg maar, aanleiding van deze aflevering moeten doen... is natuurlijk dat we zeg maar, de, de profetieën moeten kennen. Ja, maar Psalm 28 moet ik ja. nog even noemen. Heb okay. ik nog mag een je, half minuut? Een half minuut heb je nog. Oh, dan heb ik nog een minuut dus. Psalm 28, nee, nee. Psalm 28. Er staat een waarschuwing tegen iedereen die niet let op het profetische woord. Een ja. ernstige waarschuwing aan alle kerken. Okay. Let op, vers, vers, 9, vers 5. sorry, Psalm 28, vers 5. Omdat zij niet letten op de daden van de heren. Mm -hmm. Hoe kun je de daden van de heren herkennen? Aan de hand van het profetische woord. Want God zegt van tevoren wat hij gaat doen. Mm. En hij doet ook precies wat hij zegt. Maar je kunt het niet herkennen als je niet weet wat er staat. Precies omdat zij niet letten op de daden van de Heer en ook niet op het werk van zijn handen... zal hij hen afbreken en hen niet opbouwen. Mm. Kerken en groepen... die geen belangstelling hebben voor het profetische woord... Mm -hmm. die geen belangstelling hebben voor Gods machtige daden... in en aan Israël in deze tijd... worden afgebroken. Mm. God geeft in zijn genade af en toe hier en daar een opwekking. Ja, maar als maar. ze niet de weg opgaan van... Uh, het profetische woord ja. van wat God zegt over deze tijd. Wat God zegt over Israël zijn volk. Dan zullen ze als een prachtige zeepbel uit ze elkaar spatten. Nou. Ik vind het vreselijk om dat te zeggen. Ja. Maar de Bijbel zegt dat. Ja. En daarom moeten ze oppassen. Ik kan zo'n namen noemen, maar dat mag niet. Nee, dat gaan we ook niet doen, want Dan de, tijd, op de tijd zit gelukkig erop. <laughs> ah, <laughs> dus, ja, ja. dus we mogen het ook helemaal niet doen. Ik ga afscheid van jou nemen voor deze aflevering. Heel hartelijk dank, Jan, voor je toelichting ook vandaag weer. En nu thuis, ja, het profetische woord. We hebben begonnen met de belangrijkheid van het profetische woord en hebben wel gezien... Dat uh, ook in de laatste oproep van Jan, dat het gewoon heel belangrijk is dat kerken, gemeenten, maar ook zelf en ik uh, bezig blijven met de profetische woord. Zodat we kunnen zien en kunnen herkennen wat de Heer aan het doen is in ons land en in de wereld. Heel hartelijk dank voor het kijken voor nu en graag tot een volgende aflevering van Tijd de Profetie.